10 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De beheerder van de Japanse kerncentrale Fukushima zegt dat de oorzaak van het weglekken van radioactief water mogelijk gevonden is. Op het terrein staan duizend opslagtanks met vervuild water. De naden van een van de tanks waren aangetast, waardoor de tank kromtrok. Daardoor is 300.000 liter radioactief water weggelopen, deels in de bodem, deels in de stille oceaan. Het is de vijfde keer dat er water dat opgeslagen werd na de kernramp in 2011 weglekt. Bij het lek werd een stralingsniveau gemeten dat 10.000 keer zo hoog is als het niveau waaraan medewerkers mogen worden blootgesteld. Op de vliegbasis Eindhoven is vanavond de vijfde en laatste groep politietrainers uit Afghanistan teruggekomen. De 125 mariniers zijn ingezet bij de training en de begeleiding van Afghaanse politieagenten in de provincie Kunduz. Nog een paar militairen zijn achtergebleven om het afwikkelen van de missie af te ronden. Nederland heeft in Afghanistan 800 politiemensen opgeleid. Minister Hennis van Defensie zei dat ze trots is op de resultaten. Ze zei dat een tastbare erfenis is achtergelaten... en dat het nu aan de Afghanen zelf is om het werk voor te zetten. Vrijwilligers hebben deze maand bijna 6600 kilo afval afgehaald van de Nederlandse stranden. Op oog lag de meeste zooi, 1500 kilo, vooral visnetten, pellets en touwen. Verder werden veel snoep- en snackverpakkingen en doppen gevonden. En bij rokanje komen blijkbaar veel rokers, want op 100 meter strand... werden 1481 peuken opgeraapt. In de eredivisie heeft koploper PSV zijn eerste puntenverlies geleden. In Almelo eindigde de wedstrijd tegen Heracles in 1-1. Heracles kwam al na zes minuten voor. PSV maakte vier minuten voor tijd gelijk. Ado Den Haag verloor thuis met 4-0 van Roda JC. En NEC heeft zijn eerste punt binnen. In eigen huis werd het tegen RKC Waalwijk 2-2. Het was de eerste trainer van NEC na het ontslag van trainer Alex Pastoor. Dan nog het weer. In het zuiden bewolkt en regen met kans op onweer. In het noorden overwegend droog. Het koelt af tot 13 graden. Morgen eenzelfde tweedeling en dan 22 tot 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan zijn er nog verschillende files door ongelukken en wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meer en Woerden 3 kilometer. De A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Tiel West en Echtelt 2 kilometer... De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echelten en Tiel, 2 kilometer. En de A27 Utrecht richting Gorkum, Gorkum tussen Nieuwegein en Knooppunt-Everdingen, ook 2 kilometer. Dat was het. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. 180! De sport om te winnen. Voorspel nu in de winkel, op je mobiel of op Toto.nl.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 Nogmaals, goedenavond. Er wordt nog gevoetbald. In Zwolle zit Henk Kok op doelpunten te wachten. Ja, ik zit inderdaad op doelpunten te wachten. Nu zie ik eens een keertje een aanval van Cambuur. Het is steeds 0 tegen 0. We moeten nog ruim 30 minuten de voetbal. Een Pek is nu, ik wil niet zeggen, de weg kwijt. Maar moet nu even toestaan dat Cambuur wat meer in de aanval is. Maar de Pek Zwolle verdient wel een doelpunt. Maar het spel is niet zo gepolijst als in voorgaande wedstrijden. Het is allemaal een beetje te onrustig, te onzuiver en ook te gehaast. En uh, dat levert te weinig open scoringskansen op voor Pek Zwolle. Nog niet in de tweede helft, hadden ze wel in de eerste helft. Maar nu nog niet, 0-0. Listen in In de Kraut. In In the Kraut. In de Kraut. In the crowd. Bexwole, Kambuur, Henk Kok. Ja, hij spel ligt even stil in verband met een blessurebehandeling voor Lukoki... die even alleen op Bezois leek af te gaan, de doelman van Peeks maar Bezois was eerder bij de bal, knalde die bal tegen het lichaam van Lukoki op. En daar heeft hij kennelijk de nodige hinder van, de nodige pijn... dus moet hij even verzorgd worden. Peeks is vanavond de betere ploeg tegen een Cambuur... maar er weet te weinig open scoringschansen te creëren. In de eerste helft verdedigde Cambuur nog verder van het doel af. Dat doen ze nu ook wel, maar toch wat dichter op, de, op het doel. Zo op de rand van het 16-meter-gebied hebben ze een cordon van spelers opgetrokken... En daar kan Paxwol eenvoudig niet doorheen komen. De fine-tuning in de passing ontbreekt eenvoudig. En de opgelegde scoringskansen heeft Paxwol in de tweede helft niet gehad. Tactisch doet Cambuur het dus gewoon goed. Linies dicht op elkaar. Meteen druk op de bal zetten. En dan heel sporadisch een counter plaatsen. Van Paxwol In 70-80% van de tijd. Zijn ze gewoon in balbezit. Nu drijft Larsman de bal op. Heeft hem afgespeeld naar de rechterkant. Naar Van Polen. Die speelt de bal in de voeten van Mok Mokta. Maar die wordt meteen weer op zijn huid gezeten. En dan kan Lou Lukov... Die kan de bal overnemen. Maar is hij hem alweer kwijt. Nou neef hem toch weer de, te pakken. Even in de breedte. Heeft hij hem gepaast. Die gaat naar Oebelerskok. Ruben en naar Kevin Brans. En er zit, nog net, er zit nog net een verdediger tussen. In dit geval is het van Polen. Die de bal nog net voor de schietgrage voeten van Kevin Brans weet weg te tikken. Brans is de invaller bij Cambuur voor Barto. En zo heeft Kambuur toch af en toe een kansje in deze ontmoeting. Je moet Pek toch oppassen. Maar ze willen zo graag koploper worden in de eredivisie. Is er ooit een keer eerder gebeurd hier? De divisie. Ik denk het eerlijk gezegd van niet, hè? Nou, er gaat weer een wisselplaats vinden, denk ik, zo meteen bij Kambuur. Maar eerst wordt er nog even ingegooid. Kambuur gaat ingooien. Dat gaat doorgebeuren, door Drosten. Die bal, die gaat naar Brans. Brans probeert de bal onder controle te brengen, maar heeft meteen twee verdedigers voor zich, speelt hem dan in de breedte, speelt hem af naar de Nukoki. Nukoki gaat naar de rand van de 16, dreigt een beetje met die bal. Kan hij die bal nog voorzetten? Ja, dat kan hij wel, maar die wordt nog even beroerd door Van Polen. En dan mag Kambuur zo meteen naar de linkerkant van het veld, een hoekschop gaan nemen. Dat komt het wordt sporadisch. En nu zie ik dat Hoebele Schokker, die uh, wordt zo gewisseld. Even kijken wie er nog binnen de lijnen komt. En binnen de lijnen komt bij uh, Kambuur. Ik denk dat veldballen binnen de lijnen komt voor uh, Hoebele Schokker. Dat gebeurde de vorige week ook al tegen FC Groningen. Maar laten we deze hoekschop nog even afwachten. Want het zou toch wel heel bijzonder zijn als Kambuur gewoon tegen de veldverhouding in. Maar ja, dat telt niet. Doelpunten tellen hier aan de leiding zou komen. Lukoki die gaat die hoekschop nemen. Leeuwen in een 16 meter gebied, dat is een aardige kop, de bal komt achterin, gaat veel te ver door en dan loopt hij over de doellijn. is een simpele doelschop voor de Pexwolle voor Bezois. En dan zou Pexwolle proberen weer druk te zetten op dat doel van Cambuur. Maar die open kansen die ontbreken, omdat die linies zo dicht op elkaar staan, is het lastiger om een fijne steekpaas af te leveren. En dat is Pek in de eerste helft wel gelukt, omdat Cambuur toen verder van het doel afspeelde en nu spelen ze met al die linies wat dichter er op het doel. Bezwaar heeft die bal afgespeeld naar de linkerkant van de werf. Van de werf dan met die bal naar Mokotjo. Kan ook niet zo excelleren zoals in voorgaande wedstrijden. Dat geldt ook voor Moktar. Dat geldt ook voor Drost. Nu is die bal weg aan de rechterkant van het veld, Wordt hij nog binnengehouden? Ja, hij wordt wel binnengehouden. Benson misschien. Benson in een 16 medegebied gebied met ene verdediger op zijn lippen. Daar komt het schot. Prachtige keer door Nien uit de tweede instantie. Terug, dan is het het score van Van Polen. Dat wordt nog goed gekeerd door Nienhuis. Maar dan staat Fernandes op de goede plaats. En is het 1-0 voor Pek Zwolle. En zijn ze allemaal gek geworden hier in Zwolle. Vier wedstrijden gespeeld. Nu op 1-0. En hoe lang moeten we nou voetballen? Een dikke 20 minuten. Zwolle leidt tegen Cambuur. Fernandes, de dief. 1-0. Ja, we begon met twee ploegen die de volle winst hadden na drie duels. Uh, maar uh, na het vierde duel is PSV niet meer de volle winst. Want die staan uh, met een gelijkspel tegen Herakles nu op tien punten. Lang leek het er zelfs op dat Herakles drie punten zou pakken door het doelpunt van Duarte. Jeroen Gruter, praat met hem. Reken je jezelf al rijk? Dacht je, ik ben de matchwinner vandaag? Nou, ik heb daar niet echt aan gedacht. We uh, er gewoon vannacht te winnen. En uh, ja, het is jammer dat ze die goal teer krijgen. Maar. Uh... Ik moet zeggen, we hebben het uitstekend gedaan als team. Goed gewerkt. En, uh, ik denk dat we dit gewoon uh, moeten vasthouden. Met een beetje geluk heb je PSV echt op de knieën. Hè? Want jullie waren nog heel dicht bij 2-0 een aantal keren. Ja, klopt. Bouw ook op de, op de lat en op de uh, ja, zoals ik was. We hebben het echt goed gedaan. Uh, alleen het is jammer dat we de goal tegen kregen. Maar ik denk wel dat we altijd, uh, tevreden kunnen zijn. Hoe zijn jullie het veld ingestuurd door Jan de Jonge? Met een uh, mes op de keel mentaliteit? Ja, dat, dat doet hij elke wedstrijd. En, uh, ja. Alleen elke wedstrijd pak ik anders uit. Alleen vorige week hebben we het ook goed gedaan. En ik denk dat dat goed voor de vertrouwen was. En dat kon je vandaag ook zien. Ja, want die overwinning bij Heerenveen hadden jullie echt nodig... Hè? na de twee nederlagen in de eerste wedstrijden. Ja, klopt. Er waren twee nederlagen. En uh, ja, die overwinning was goed voor ons vertrouwen. En uh, ja, dan ga je ook lekker de voetballen. En uh, ja, dit moeten we gewoon uh, doorzetten. Je maakt een goede goal. 1-0. Die blijft heel lang staan. Dan wordt het 1-1. En dan ben je toch nog weer heel dichtbij de winnende. Ja, klopt. Uh, gaat net uh, naast... Uh, Alleen ja, dat zijn de wedstrijden. Uh, ja, we moeten dit gewoon doorzetten. Door, uh, dus vooraf gezegd van Herakles gaat lastig krijgen, zijn heel veel spelers kwijt. Maar als ik jullie zelf zie voetballen, zal het toch wel meevallen? Ja, we, we zijn veel spelers kwijt, maar we hebben ook uh, goede spelers uh, bijgekregen. Uh, en uh, je ziet dat het uh, team steeds beter wordt. Dus uh, ja, we hebben gewoon een goed team. Heb jij nog contact met Ajax gehad? Nee, ik heb zelf geen contact met Ajax gehad. Nee. Je zaak waarnemen? Um, uh, ja, een beetje. Dus uh, mocht het zover komen dat uh, Eriksen bijvoorbeeld weggaat... dan ben jij start klaar om richting Amsterdam te gaan? Ik heb geen idee. Uh, als dat zo zal zijn, dan uh, zullen we zien hoe het lukt. En dat was... Uh, uh, even kijken, Duarte die scoorde voor Heracles. Uh, Jeroen Gutteren praat ook met Karim Rekiek, de jonge PSV-verdediger... die dit seizoen een goede indruk maakt. Jullie pakken uiteindelijk nog een puntje. Dan kun je zeggen, nou, de schade blijft beperkt. Maar toch, het was een heel slechte avond. Voel je dat ook zo? Nou ja, hele slechte avond. Ik bedoel, eerste helft speelt hem niet naar ons doen. En uh, ik denk dat we de tweede helft nog goed recht hebben getrokken en uh, de 1-1 binnenschieten. En ik denk dat we de op basis van de, van de tweede helft wat vrede kunnen zijn, maar de eerste helft absoluut niet meer. Hoe komt dat? Heeft dat te maken met het feit dat deze wedstrijd is ingeklemd tussen die twee belangrijke wedstrijden met Milan bijvoorbeeld? Nee, ik denk niet dat we dat de schuld mogen geven. Ik bedoel, natuurlijk, je speelt op Keusdag, natuurlijk, je hebt woensdag weer een wedstrijd. Maar ik denk, als we topsporters zijn, we trainen elke dag. Dus dat, uh, dus dat mag je niet de schuld geven. En uh, ik denk, het ligt gewoon aan onszelf. Ligt het, na de 1-0 e uh, gingen we een beetje forceren en probeerden we onze fout te snel goed maken. Eigenlijk moesten we gewoon als voetbal spelen, dat deden de tweede helft toch. En uh, dan zie je toch dat we, dat we de 1-1 e binnen schieten. En uh, uiteindelijk wel tevreden over de tweede helft, maar eerste helft niet. Voor de eerste keer puntverlies in de competitie. Ja, hoort erbij aan de ene kant. Aan de andere kant wil je dat natuurlijk zo lang mogelijk voorkomen. Ja, natuurlijk. elk team wil dat zo lang mogelijk filmen. Maar ja, zo'n wedstrijd zit er ook bij, wat u al zei. En uh, gewoon op naar Milan nu. Weet je wie er op de tribune zat? Ja, het was druk natuurlijk. Maar er was één persoon die met speciale ogen naar jou heeft gekeken. Nee, daar heb ik niet op gelet. Maar ik, uh, ik weet al waar, uh, waar u op inspeelt, ja. Danny Blind, assistent, bondscoach. Wist je het van tevoren? Nee, dat is ook een ding, weet je niet van tevoren. Ik bedoel, ik, uh, ik, ik richt me gewoon op de wedstrijd. En uh, veel mensen vragen me daarnaar dat van, uh, van Nederlands Elftal. Maar ik bedoel, ik richt me gewoon op de wedstrijd. En de uh, concentratie is 100% daarop. En uh, zo speel ik ook mijn beste voetbal. En uh, het is allemaal het is heel mooi, ja. Ja, want Nederlands Elftal komt kennelijk wel dichterbij. Doet dat iets met je? Het geeft je een goed gevoel. Ik bedoel, het, het is toch een eer om uh, als je in Nederlands Elftal wordt geselecteerd. Ook als kleine jongen. Die kijkt altijd het voetbal. En uh, ja, het is, het is heel mooi, ja, klopt. En als je dan terugkijkt op de wedstrijd van vanavond... denk je dat je een goede indruk hebt achtergelaten op hem? Nou, ik heb gewoon mijn taken gedaan uh, in het dienst van, uh, van, van het team gespeeld. En uh, zoveel mogelijk team, uh, team, uh, teamspelers helpen. Dus uh, nou, ik, ben wat, ik ben wel tevreden over mijn eigen spel. Maar uh, mijn, voor mij is het belangrijk dat we drie punten binnen hebben gehad. En uh, het was 1-1 dus. En dat was uh, Jeroen Grutter met Karim Rikiek van PSV. We gaan nog een keer uh, praten. Nu ook met Filip Cocu, de trainer van PSV. Het leek uit te gaan draaien op de slecht nieuwsshow. Nou, je houdt een punt aan deze wedstrijd over. Maar ik kan me voorstellen dat je hier nog steeds staat met meer dan gemengde gevoelens. Klopt dat? Ja, ja en nee eigenlijk. Ik moet zeggen dat uh, door die vroege tegengoal... Tegen uh, ja, kregen we het heel moeilijk. Uh, ik vond dat we niet goed aan de wedstrijd uh, begonnen. En, uh, het, het grootste probleem was eigenlijk dat... Ondanks een tegengoal uh, moet je toch blijven voetballen. En, en het, het geduld en, en het, het overzicht en de rust aan de bal, wat normaal een van onze kwaliteiten uh, is. Dat, ja, dat, dat hebben we de hele eerste helft eigenlijk nauwelijks gezien. Pas na 33 minuten uh, hadden we een goede, goede aanval via de combinatie. En dat is veel te weinig. We waren veel te onstuimig om, om de fout te herstellen, wat op zich een goede eigenschap is. Alleen je moet dan niet de rust aan de bal uh, Verliezen. Je moet met het hoofd blijven voetballen. Ja, dat, het is een tegenslag. Die fout wordt afgestraft. Nou, dan is het aan de hele helft om te proberen dat weer goed te maken. Maar dan moet je wel de voorwaarden creëren om tot een aanval te komen. En dat geduld hadden we helemaal niet. De eerste beste bal ging meteen weer naar voren. Of diep of lang op de spits. Er was nog geen aansluiting. Ja, dat, dat was gewoon niet goed. Uh, de rust hebben uh, we erover gesproken. En ik moet zeggen, de tweede helft heb ik wel uh, een team zien staan. Het was misschien niet de beste wedstrijd, maar die wel... Uh, tot de laatste minuut op bodem is gegaan om een goed resultaat te halen. En, nou, ik vind wel dat uh, gelijkspel zeker wel verdiend is. Even naar uh, de eerste helft uh, en de goal met name... Want eigenlijk gebeurt er iets wat we afgelopen week ook tegen Milan hebben gezien. Fout van Depay waardoor de tegenstander scoort. En ik neem aan dat je dan eventjes begint te borrelen van binnen. Nou, het is balverlies uh, ja, in de buurt van onze 16. vooral over de bal. En uh, ja, dan moet je gewoon uitkijken dat je welke keuze je maakt, maar dat je niet uh, weer de bal verliest. Want dan ben je eigenlijk uh, op je kwetsbaar omdat iedereen in voorwaartse beweging is. Nou, uh, balverlies. Ja. en dan uh, voor mij werd hij van richting veranderd. Maar uh, ja, is een gevaarlijk. Dus, maar het is nu voor de tweede keer dezelfde speler? Nou ja, de tweede helft uh, hebben we nog één of twee momenten gehad dat we te veel risico nemen in de, in de opbouw. en Zeker als er veel uh, tegenstanders in de buurt zijn. Ja, dan moet je maar geen risico nemen, dan moet hij maar lang. En uh, ja, Daar zullen we toch lering aan moeten trekken. Nu hebben we gelukkig nog uh, aan het eind van de wedstrijd de gelijk spel uit kunnen slepen. Maar als je als het heel erg tegen zit, dan verlies je je. En dat was Filip Cocu. Uh, Giorgino Wijnaldum viel geblesseerd uit. Hij heeft zijn enkel verzwikt, maar wat hij precies heeft is nog niet duidelijk. En dan ook nog gepraat met Jan de Jonge, de trainer van Heracles... die PSV in de laatste minuten toch nog langs zij zag komen. Het punt werd uiteindelijk gevierd als een heel goed resultaat. Misschien wel als een soort van overwinning. Maar ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van... oh, we hebben twee punten laten liggen. Klopt dat? Nou, ik was niet blij. En je beseft langzamerhand wel, uh, als je heel nuchter kijkt naar de teamprestatie... dat het gewoon uitstekend was... En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En uh, ja, goed, in de laatste minuten krijg je een, een, een get müller goal tegen, denk ik. Want zoiets was leek het wel. Ik dacht trouwens dat er een overtreding was voor Mike, Mike Tewierik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. En dat was Jan Jonge, maar we gaan snel naar uh, Henk Kok. We krijgen een strafschop, een strafschop in het voordeel van Pex. We moeten even kijken wie die strafschop gaat nemen. Het is Drost die wordt neergelegd door Van der Laan. Ja, Van der Laan die steekt zijn arm een klein beetje uit. En rechterarm probeert hij Drost tegen te houden. Dat lukt hem ook wel. Maar Drost gaat binnen het strafschopgebied, gaat hij tegen de grond. En nu moet de strafschop worden genomen. Wie legt die bal op de stip? Is het Aciënte. Ik denk dat het Aciënte, dat die is die de strafschop gaat nemen, moet er nog even wachten. Want er wordt een beetje gegooid van achter de doelen. En daar zitten toch geen cambu supporters Goed in het nemen van de vrije schoppen en nu ligt die bal gewoon op 11 meter van de goal. Nienhuis in het doel. Dit kan de beslissing zijn in de wedstrijd. Het staat 1-0 en wordt het nu 2-0. Het fluitje van scheidsrechter Kuipers heeft geklonken, maar nog is er weer een nog onthoud. De aanloop van patiënten. het scoort en hij zit erin. U hoort het, u hoort het, hij zit erin. Peck Zwolle leidt tegen de Kambuur met 2-0 en dat is volkomen en volkomen verdiend in Zwolle. Zij zijn de koploper in de Eredivisie. Peck Zwolle, wie had dat durven voorspellen? Vier wedstrijden op rij gaan zij winnen. Van Kambuur kan hij niets meer tegen inbrengen. Dat durf ik wel te zeggen, terwijl we nog ongeveer tien minuten moeten voetballen. Maar Peck Zwolle gaat deze wedstrijd winnen. Marian Perkinsit met uh, Hitchhike. We moesten er net uh, vanwege het tweede doelpunt van Pax Wolle. Pax Wolle staat met 2-0 voor tegen Kambuur. Uh, even het gesprek met Jan de Jonge onderbreken. Maar dat beginnen we gewoon opnieuw. Jeroen Guter dus met de trainer van Herakles. die in de laatste minuten PSV toch nog langs zag komen. Het punt werd uiteindelijk gevierd als een heel goed resultaat. Misschien wel als een soort van overwinning. Maar ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van. oh, we hebben twee punten laten liggen. Klopt dat? Nou, ik was niet blij. Je beseft langzamerhand wel, uh, als je heel nuchter kijkt naar de teamprestatie, dat het gewoon uitstekend was. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En uh, ja, goed, in de laatste minuten krijg je een, een, een Gerd Müller-goal tegen, denk ik. Want zoiets was, het leek het wel. Ik dacht trouwens dat er een overtreding was daarvoor, Mike, Mike Tewierik, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in die fase kregen we toch al heel veel tegen. En uiteindelijk uh, roep je het dan wel over jezelf af, natuurlijk. Want uh, dan ga je te ver achteruit lopen en, uh, en dan kan dat gebeuren. En, uh, de, en daarvoor heb je wat mogelijkheden gehad om, uh, om 2-0 te maken en dan is het een ander verhaal. Nou, aantal mogelijkheden. Echt goede kansen. Je raakt de paal, de lat, dus uh, dan, dan reken je jezelf wel bijna rijk, natuurlijk. Nou, ik uh, weet onderhand wel dat de wedstrijd uh, nooit uh, is afgelopen als de scheidsrechter gefloten heeft. En, uh, en dat was nu ook weer zo. En uh, als je heel veel pech hebt, krijg je er nog een omhoor. Dat kan ook maar zo. Dus, dus zo werkt het dan ook. Maar goed, je moet kijken naar, hè, dat zeggen die trainers altijd zo mooi... ...naar het teamproces of zo. En, en, en uiteindelijk is dat ook zo. Ik vind dat we met elkaar iets afgesproken hebben een week of acht geleden. Dat pakte de eerste twee wedstrijden niet helemaal goed uit. Maar er begint nu een zwong in te komen. En, en dat is heel belangrijk. En dan zullen we best nog wedstrijden verliezen. Maar dat moet je er wel in halen. En wat was die afspraak? Nou, dat is een heel verhaal. Maar goed, hoe je met elkaar wilt voetballen. En wat, wat, wat wil je bereiken dit jaar? Omdat je heel veel nieuwe jongens hebt. En heel veel jonge jongens hebt die uh, moeten wennen aan de club. Aan de trainer niet te vergeten. Want dat is ook zo. Ja, want uh, dat is toch anders. En anders is niet beter. Hè, je, daar laat ik dat voor opstellen. Want ze hebben vorig jaar ook fantastische wedstrijden gespeeld hier. Maar wel anders. En daar moet iedereen aan wennen. Uh, wat er met name van Australië behalve dat jullie gewoon goed voetbalden, was de, de enorme vechtlust. En ik neem aan dat je daar heel erg blij mee bent. Ja, dat is iets waarvan, waarvan ik vind dat het eigenlijk normaal moet zijn. En, uh, en dat is het lang niet altijd, dat begrijp ik. Maar uh, dat vind ik, wel, vind, vind ik echt een voorwaarde om, om tot uh, succes te komen uiteindelijk. En dan moet je uiteraard ook uh, bij balbezit uh, goede dingen doen. Nou, daar hebben we wel weer een stap in gezet, vind ik. Uh, nou ja, en dat, dat, dat doet je deugd. Jan de Jonge, de trainer van Herakles, 1-1. Mooi resultaat tegen PSV in Almelo. Uh, in Zwolle dan, Henk Kok. Ja, ik kijk even naar het scorebord. We hebben 83, 84 minuten gevoetbald. Peck Zwolle nog eens een keer weer in de aanval. dan gaat gebeuren via Moktar. We gaan naar de rand van de 16. Heeft hem afgespeeld naar Klies. Kan Moktar nog schieten? Nee, die kan niet schieten. 2-0 is de stand in het voordeel van Peck Zwolle. Er gaat weinig meer aan gebeuren. Hè? En dan mag Cambuur uh, af en toe nog een counter plaatsen zoals nu. Maar ook die counter wordt er weer uitgehaald. Dat gaat gebeuren door Aschente. Die het tweede doelpunt maakte vanaf de penaltystip voor Peck Zwolle. Misschien een beetje makkelijk gegeven. Maar Martijn van der Laan die stak heel duidelijk zijn hand uit of zijn arm uit tegenover Drost. Waardoor hij met zijn arm de doorgang van Drost de blokkeerde. Die kon in ieder geval er niet verder. Ja, en als dat een soort, die soort paal wordt waar je tegenaan loopt... dan is het misschien ook wel terecht dat Kuibus die bal op een strafskopstip heeft gelegd. En je mag tot de conclusie komen dat Peck Zwolle weliswaar geen denderende wedstrijd heeft gespeeld. Ze hebben wel eens beter gevoetbald. Maar Cambuur hebben ze volkomen kapot gespeeld. Ze waren wel veel in beweging, die Swollenaren. Veel beweging, veel combinatievoetbal toch wel. Het liep af en toe niet gesmeerd, maar uiteindelijk heeft het toch wel tot resultaat geleid. En nu kan ik weer kijken naar die aanval van Peck De bal die komt voor de goal, wordt nog even beroerd door een kambuur speler. En dan kan Cambuur toch weer uitverdedigen. En ik heb de indruk gekregen dat Cambuur ook wel een beetje met de tong op de schoenen loopt. Omdat ze... Ja, ze hebben niet zoveel ervaring in de Eredivisie. Het is het eerste jaar weer in de Eredivisie. Pek Zwolle heeft er vorig jaar al Eredivisie niveau gespeeld. En als je naar een aantal spelers kijkt, dan hebben die ook wat meer ervaring. Mokotjo heeft al gespeeld bij Feyenoord, dus bij Excelsior. Begonnen in Nederland, Klies in International van Polen. En zo zou ik er nog wel wat mensen kunnen noemen. Benson heeft toch ook wel wat ervaring. En ja, kijk, en dat geeft toch wel een beetje de doorslag in deze wedstrijd. Voetbalkwaliteit en heeft Pek vele malen meer dan Cambuur. Het heeft een beetje lang geduurd dat voordat ze op voorsprong kwamen. Maar ze hebben in elk geval wel het geduld bewaard. En als ze wat scherper waren geweest, met name Benson, had Pexwoll in de eerste helft al afstand moeten nemen van Cambuur met één of twee doelpunten. Dat gebeurde niet. 85, 86, 86 minuten gevoetbald. En ik denk hier zitten vanavond meer dan 11.000 mensen. En allemaal als ze zometeen naar huis gaan. Pagina 8, 19 van Teletext. En wat staat er dan? Peck Zwolle, vier wedstrijden gespeeld, 12 punten. En daaronder staat PSV, vier wedstrijden gespeeld. En... 10 punten. Nou, dat is toch om uit te knippen. Kan dat van de TV? Kun je dat uitknippen? Kun je er een foto van maken? Kun je dat afdrukken op de shirts? Kun je die shirts allemaal verkopen? Ja, er moet iemand een beetje handig zijn in Zwolle. Dan kan dat allemaal gebeuren, natuurlijk. De bal is over de zijlijn gegaan en Pexwolle is niet met de kont in de kool blijven voetballen toen ze met 1-0 van Dan roep je het onheil gewoon over je af. Ze zijn gewoon zo blijven voetballen zoals ze voetballen en Kambu wordt voortdurend teruggedrukt. En ze krijgen natuurlijk wat meer ruimte. En nu uh, Stef Nijland geeft die bal af naar Fernandes. Uh, Fernandes wordt buiten de 16 meter gebied gedreven. Nu gaat hij die 16 in. Nog weer een doelpuntje. Nou nee, gaat er niet in in dit geval. Het hoeft ook allemaal niet meer. En ik heb af en toe al spelers van Zwolle, die heb ik naar de tribunes zien kijken. Die weten natuurlijk, daar zitten mijn familieleden, daar zit mijn vriend, daar zit mijn vriendin. Weet ik het allemaal. In elk geval, allemaal lachende gezichten. Zelfs al tijdens de wedstrijd van die Zwolle spelers. Die vanavond feest vieren in Zwolle. De cafés blijven open, de hele nacht denk ik. Tot 6 uur morgenochtend. Dank u wel. 2-0 voor Pek Zwolle tegen Cambuur. She got into A new thing She dug the groups And the songs that they were Singing Into Oh, Joe White was dat. Uh, we hebben wat problemen met de, de lijn met Zwolle. Het is daar overigens uh, voor Pek Zwolle nog steeds 2-0 tegen Kambuur. Straks het einde van die wedstrijd. Uh, misschien dat we nog die verbinding terugkrijgen. Ado Den Haag tegen Roda eindigde in 0-4. Voor Roda maakte Henk Dijkhuizen zijn eerste eredivisie doelpunt. Opmerkelijk, want hij had dit seizoen bijna bij Ado gevoetbald. En dus mocht hij praten met Bas Ticheler. Haagse Henkie, kun je nog op straat hier? Ja, ik denk dat dat wel lastig wordt. Een paar vrienden van mij staan ook op Midden-Noord. Maar ja, ik denk dat ik het uh, uh, wel lastig gaat krijgen. <laughs> Want voor de duidelijkheid, je komt uit Duindorp, hè, geloof ik. Ja, dat klopt. Dat klopt. Eigenlijk Scheveningen, daar ben ik dan geboren en getogen. Maar uh, ik woon, uh, mijn ouders wonen in Duindorp. Ja. Dat moet een hele gekke avond voor je zijn. Ja, dat is bizar. Mijn eerste, uh, mijn eerste uh, ja, betaald voetbalcall. En die maakt dan uitgekken tegen Den Haag. Dat is wel mooi om mee te maken. En dan wordt het eigenlijk nog gekker, want je voetbalt bij Roda... maar volgens mij wilde ADO je ook wel hebben deze zomer. Ja, ik heb wel met Den Haag gesproken. En, uh, maar ja, uiteindelijk heb ik uh, voor Roda gekozen. Die uh, spraken iets meer vertrouwen in mij uit, vond ik zelf. En ik had daar een heel goed gevoel bij. En ja, en uh, nu is dat uh, mooi uitgekomen hier zo. En een goal te maken tegen Den Haag. Dat is mooi. Waarom ging het zo makkelijk vanavond? En waarom loopt die score zo hoog op? Wat is je verklaring daarvoor? Ja, ik heb echt geen idee eigenlijk. Uh, als je ziet de voorgaande wedstrijd hadden we het ook moeilijk om uh, een doelpunt te maken. Maar ja, nu gingen ze erin als warme broodjes. <laughs> maar hoe kan dat zo makkelijk? Nou, ik heb geen idee, hoor. Uh, we zaten uh, lekker in de wedstrijd. In het begin uh, een beetje aftasten, een beetje uh, een schaakspelletje om te zien. Maar uh, uiteindelijk, ja, een 0-4-overwinning bij Den Haag uit. Wie kan dat zeggen? Wat ga je nou doen vanavond? Ik hoop dat ik hier mag blijven. Anders is het gewoon mee, uh, meegaan met de bus naar, uh, naar Kerkraden. Ja, want als jij je hier nu in de binnenstad laat zien, wat gebeurt er dan? Nou, ik denk dat ik dat beter kan vermijden. Want anders uh, kan het wel eens een knokpartijtje worden. <laughs> Henk Duizen, Dijkhuizen, een van de doelpuntenmakers uh, voor Roda. Roda won met 4-0 in Den Haag. Henk Krok met de slotfase van Pex tegen Cambuur. Ik zag nu nog een schot van Kevin Brands van Cambuur, maar die werd uit het doel gehouden door Bezois bij de stand 2-0 in het voordeel van Peksvolle tegen tegen Cambuur. En ik zie alleen maar lachende gezichten bij de spelers. Ik zie een lachende Ron Jans. En ook al mist Nijland uh, ja, nog even een schot van Brands. moet ik toch wel even meenemen. Een omhalen van Brands in het 16 meter gebied voor, voor Cambuur, maar die bal die wordt gepakt door Bezois. Ik zag een Nijland zo juist een geweldige kans missen. En wat ik zie ik? Een lachende Ron Jans. Ja, het is allemaal prachtig wat hier in Zwolle gebeurt natuurlijk. Want wie had er ooit gedacht naar vier competitie dat Zwolle bovenaan staat. Ik denk even terug aan het afgelopen seizoen. Toen hadden ze, meen ik, na een wedstrijd of 13 9 punten... Na 13 wedstrijden, 9 punten. En nu staan ze na vier wedstrijden op 12 punten. Ik denk dat Zwolle gewoon voor het linkerijtje gaat in deze competitie. En dan mag de competitie in Nederland wel wat aan inflatie onderhevig zijn. Omdat veel spelers vroegtijdig naar het buitenland vertrekken. Maar er zijn ook heel veel jeugdige spelers van de jeugdopleiding in Nederland. Dat is natuurlijk fantastisch. Die hun kunsten mogen vertonen. Bijvoorbeeld bij Pek Zwolle is dat het geval. Jonge spelers uit de streek ook nog wel eens. Nou, die mogen hier hun kunsten vertonen. En waar leidt dat allemaal toe? Naar een prachtige avond voor die elf. 11.000 toeschouwers hier in het stadion. De bal gaat er nog bijna in, notenbenen. Bijna werd er nog even 2-1. Omdat de verdediging van Pek niet helemaal goed oplet. Maar nu wordt er voor het einde gefloten. Pek heeft deze wedstrijd gewonnen. 11.000 mensen gaan hier staan. Ze hebben geen fantastische wedstrijd gezien. Maar de malen soms. De malen, ze de malen soms. Ze kijken gewoon naar de uitslag. En die uitslag is 2-0 in het voordeel van Pek tegen Cambuur En ze staan bovenaan. De koploper in de divisie ook na morgen Twentekas niet achterhalen. PSV heeft al in het zand moeten bijten tegen Heracles... met een gelijke spel van 1 tegen 1. Peeksewolle heeft niet fantastisch gespeeld... maar heeft Cambuur wel muf gespeeld in die tweede helft. Door af en toe goede combinaties op de grasmat te leggen. Door veel beweging. En ze zijn niet helemaal in paniek geraakt... toen dat doelpunt niet vroeg tijdens werd geschoten in de eerste helft. Jeroen Jans moet in de rust hebben gezegd... jongens, als je zo doorgaat... dan breekt die verdediging van Cambuur wel eens een keertje... Nou, dat is uiteindelijk gebeurd. De baas werd gelegd door Van Polen met een fantastische afstandsschot. Toen Wensel nog eens een keertje in de rebound. Adsopzon Fernandes, die stond op de goede plaats om de 1-0 binnen te tikken. En vervolgens nog een strafschot door Aschente. En zo heeft Pek Spolen deze wedstrijd van Cambuur met 2-0 gewonnen. De eerste wedstrijd tussen Pek Spolen en Cambuur in de Eredivisie. Het resultaat is voor Pek en er zullen ze heel, heel langer terugdenken aan deze zaterdagavond... waarop Pek Spolen de leiding neemt in de Vaderlandse competitie. De grootste uitslag, de grootste overwinning was vanavond voor Roda op ADO. En dan zal de trainer van ADO, Maurice Stijn, wel niet echt blij zijn in gesprek met Bas Tiegler. Dit is een onverwacht pijnlijke avond met een onverwacht hoge score. Wat is je verklaring? Ja, ik, ik, ik miste eigenlijk bij mijn ploeg de overtuiging om, uh, om, uh, om hier van Roda te winnen. Ik vind, uh, je ziet de manier waarop we de doelpunten weggeven... Een drie situatie situaties waarbij de 1-0 natuurlijk uh, ongelooflijk klungelig is. Die uh, staan niet op te letten, er komt een bal voor en het is 1-0. Nou, tot die 1-0 is er niet zo heel veel aan de hand. Alhoewel ik vond dat wij het wel heel veel moeite hadden met het, met het maken van het spel. Maar uh, ja, daarna krijg je volgens mij ook nog een paar honderd procent kansen... om uiteindelijk 1-1 te maken. Ja, en dan, ja, dan krijg je ook vlak voor rust een 0-2 tegen. Dus uh, ja, de overtuiging die, ja, die rode had hier zo... en, en de doeltreffendheid die miste ik bij mijn ploeg vanavond. Ja. Um, je zegt het zelf... Um... Drie goals uh, krijg je uit standaard situaties tegen. Dat is voor trainers vaak pijnlijk. Hè? Je zegt, dat is min of meer te voorkomen, dan kan je op trainen. Um, waarom valt je elftal zo door de mand op dat vlak vanavond? Dat ja, weet ik niet, want uh, dat is ook niks voor mijn ploeg. Want uh, volgens mij hebben de statistieken bewezen vorig jaar dat wij uit... Uh... Volgens mij uit corners is er geen enkele keer direct tegen ons gescoord. En, en uit vrije trappen stonden we ook als mannetje. En, en name... Als je beugels Beugelsdijk hebt, zou je ook zeggen, dan kun je wel wat aan. Nou, absoluut. En dat duo is over het algemeen uh, ja, rosvast achterin. En uh, nogmaals, dat, dat zijn statistieken die niet bij, uh, bij ADO uh, horen. Dus, dus ja dat geeft ook aan dat, als je ziet hoe de, de, ja, de verdedigers van, van Roda... vol overtuiging duel zijn ja die missen ik vandaag bij, uh, nou, eigenlijk bij mijn hele ploeg. Wat moet je nou met zo'n avond? Nou ja, uh, snel vergeten zou ik zeggen en weer op naar, uh, naar Heracles uit. Maar het is een hele pijnlijke avond en zeker de manier waarop. En, uh, nogmaals, ja, ik miste uh, ja, jammer genoeg echt de overtuiging bij alles. Want ik denk ook als je de hele wedstrijd bekijkt dat we ook nog heel veel kansen gewoon hebben gehad om doelpunten te maken. Maar ja, ook dat zat er niet in vandaag. Ben je nou na zo'n avond boos of ben je ontgoocheld of ben je verbaasd? Nee, dat ja, heeft ook niet zoveel nut. Je moet gewoon proberen bij de feiten te blijven. En, uh, ja, dit, nogmaals, dit is iets wat niet bij mijn ploeg hoort. Dat drie doelpunten uit standaard situaties tegen krijgen. En, uh, ja, Daar moet je met, aan de slag gaan uh, deze week met elkaar. en uh, ja, Vooral niet in paniek raken. Ja, die enige veldkool die je onder oren krijgt... komt ook nog van Haagse Henky. Die je volgens mij zelf nog wel had willen hebben hier. Ja, die, die, die hadden wij willen hebben. En hij koos voor, uh, voor Roda. Dat is jammer, maar uh, dat is zijn dat is goed recht. Ja, dus maakt dat zo'n avond nog extra bitter... Nee, want dat is niet zo belangrijk wie de doelpunten erin schiet. Uiteindelijk hebben ze vier doelpunten gemaakt en wij nul. Dus wie hem nou maakt, dat zal mijn worst zijn. Langs de lane. Rotterdam, 1 Allian Robert. Robben. de Cristiano Ronaldo. Oh, what a goal. Buitenlands voetbal in het Engeland. Daar heeft Arsenal in de tweede ronde wel kunnen winnen. Na de nederlaag in de openingswedstrijd tegen Aston Villa, stelden de mannen van Arsene Wenger orde op zaken in de derby tegen Fulham. Martin Jol zag zijn ploeg in het eigen stadion met 3-1 onderuit gaan. Fulham moet nog een beetje op elkaar ingespeeld raken, vindt Jol. Ik you moet know, zeggen, de mentaliteit was goed. Bent, die kwam in deze uh, week, scoorde zijn eerste goal. Scott Parker deed wel. Adolf showed signs of zijn kwaliteit. Dus so ik denk dat we were getting there, maar we need. Maybe a few days or a couple of weeks to join together. Bij Newcastle United hield de keeper Tim Krul de nul tegen West Ham. Maar Newcastle scoorde zelf ook niet. Furna speelde trouwens de hele wedstrijd mee bij Newcastle. Twee andere Nederlanders gingen met Noord City onderuit op bezoek bij Hull City. Leroy Fair en Ricky van Wolfswinkel zagen Hull vanaf de stip de enige treffer van de wedstrijd maken. Ook bij Aston Villa twee landgenoten, Ron Vlaar en Bakuna. Maar die konden niet voorkomen dat Villa thuis met 1-0 onderuit ging... tegen Liverpool. Sturridge maakte daar de enige goal. Southampton, Sunderland werd 1-1. Everton, West Brom 0-0. En daar bleef uh, Johnny Heitinga de hele wedstrijd op de bank bij Everton. Stoke City won met 2-1 van Crystal Palace. Chelsea en Liverpool gaan met de follow-ins 6-2 aan kop. Gevolgd door West Ham en Southampton die hebben de 4-2... Dan Duitsland, daar kwam het opmerkelijkste moment van de dag... uit de wedstrijd tussen Hoffenheim en Freiburg. In de negen minuut zette Said Salijovic Hoffenheim op voorsprong... uit een strafschop, maar bij het vierde van die treffen... mocht hij meteen vertrekken. Salijovic kreeg rood. We schouwen ons deze verrukten 15 seconden nog aan. Salijovic, klasse 11 meter. Salijovic, toerjubel, met bal. En dan saliovic backpfeife für schuster richtige entscheidung Salijovic deelde een klein tikje uit en kreeg daarvoor dus rood. Vrijburg eindigde het duel overigens met nog eenmaal minder... na rode kaarten voor Kokkana en Memmini. Het werd 3-3 daar. Ook een rood gekleurde wedstrijd tussen Hannover en Schalke. Tweemaal rood voor Schalke, eentje voor Hannover. Dat uh, Hannover won wel met 2-1. Ondertussen won Bayern München ook het derde duel van dit seizoen. Ribery zette Bayern na 70 minuten spelen op voorsprong tegen Nuremberg... en niet veel later besliste Arjen Robben het duel met een schitterende solo. Robben... Tegen Pinola. Maar komt. Hoe gaat het ook? Robben. 2-0. Robbery maakt de weg vrij voor die Bayern. Het bleef bij die 2-0. Net als Bayern won bij Leverkusen de derde wedstrijd op rij in dit seizoen. Thuis werd Broesje München gladdag met 4-2 verslagen. Bij HSV is het crisis. De club van Ravens van der Vaart wist ook in het derde competitieduel niet te winnen. Op bezoek bij Hertha werd er zelfs verloren. De ploeg van trainer Jos Joselucai was met 1-0 te sterk. Mainz tegen Wolfsburg werd 2-0 en gisteren won Dortmund al met 1-0 van Werder Bremen. Vier ploegen hebben de volle winst uit drie duels. Dortmund is uh, op doelsaldo koploper voor Leverkusen, Bayern en Mainz. Dan Italië. Daar zorgde het gepromoveerde Hellas Verona in de opener van het seizoen. Meteen voor een davendere verrassing. AC Milan, dat woensdag weer tegen PSV speelt, werd thuis met 2-1 verslagen. Luca Toni was met twee doelpunten de grote man. En uh, Juventus heeft net gewonnen. Een goal van Tevez uh, uit bij Sampdoria. Dan in Spanje, Real Sociedad kwam daar niet verder dan 1-1 bij Eltje. En Valencia speelt op dit moment tegen Espanol uit bij Espanol. Het is daar 2-1 voor Espanol. Er is nog een minuut of vier te spelen. Dan Turkije, daar maakte Ryan Babels zijn eerste competitiedoelpunt. Het was de 3-0 voor Casim Passa, dat met 3-1 won van Caïssere Spoor. Ook Dirk Kuyt was trefzeker. Hij werd de meswinner voor Fenerbahce tegen Eskises, hier Spor. En Kuit maakte het enige doelpunt. Tot slot België. Stanley Menzo heeft met Lierse de eerste overwinning van het seizoen gehaald. Thuis 1-0 tegen Waasland-Beveren. Lokeren, dat het natuurlijk goed deed, ging verrassend met 2-1 onderuit bij Leuven. En KV Mechelen won uit bij Mechelen. Dat... bij Mechelen. KV Mechelen won op bezoek bij Mechelen met 2-1.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 No patrol was dat. Goeie paal, mooie goal. En dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met de koploper. Dat was PSV. En die kwam uit bij Herakles niet verder dan 1-1. Die goal, die gelijkmaker, viel, slechts, uh, viel zelfs pas vlak voor tijd. Er was van Park naar het Duarte. Heracles al heel vroeg in de wedstrijd op 1-0 had gezet. PSV ontsnapte aan de eerste nederlaag van dit seizoen. Ik zei al, Park redde dat punt. Trainer Filip Cocu waarschuwde vooraf al dat wedstrijden tussen twee duels in Europa altijd gevaarlijk kunnen zijn. En dat kwam dus uit. Nou, dit was het, uh, precies het voorbeeld. Ik uh, wil niet zeggen dat wij niet wilden en we hebben ons best gedaan. Maar ik heb een Herakles gezien die bovenop zat. Uh, er echt aan alle kanten uitstraalde dat ze, dat ze een goed resultaat wilden halen hier uh, in eigen huis. En dan, ja, dan moet je echt maximaal presteren. Uh, wil je een goed resultaat halen? En uh, ja, daar hebben we het heel erg moeilijk mee gehad. Bij PSV viel Giorgino Wijnaldum in de tweede helft uit met een enkel blessure. De wedstrijd tegen AC Milan komt voor hem misschien wel in gevaar. Nou, die komt natuurlijk heel snel. Dus als er, als er wat aan de hand is, dan, uh, ja, dan kunnen we dat wel uit ons hoofd zetten. Maar goed, we gaan uh, niet op de zaken vooruit lopen. Gaan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 Toch had Herakles zelfs nog een kans op de overwinning in de slotfase. Duarte had zijn tweede van de avond kunnen maken. Ja, klopt. Bouw ook op de, op de lat en op de pauw. Ja, zoals ik was, hebben we het echt goed gedaan. Alleen het is zo dat we de goal tegen maar ik denk wel dat we tevreden kunnen zijn. Ja, er was een tweede koploper, dat was Pax Wolle. Die is nu alleen koploper, want Pax wond won wel en hield daarna, daardoor ook na vier wedstrijden de volle winst. Cambuur werd met 2-0 verslagen. Beide goals vielen naar rust. De eerste was van Fernandez en de tweede van Aciente en die kwam uit een strafschop. Dan NEC RKC. Dat eindigde in 2-2. Bij Rus was het 2-0. Twee doelpunten van Higden. allebei uit een strafschop. De derde kwam ook uit een strafschop. Dat was de 2-1 voor RKC. Die was van Duits. En de vierde was een normale goal. Joachim maakte hem de 2-2. Het eerste puntje van de competitie is binnen voor NEC. Een opsteker zou je zeggen. Maar aanvoerder Rens van Eijden... behaalde vooral dat er niet werd gewonnen. Ja, ik kan er nu moeilijk over zeggen dat ik er gelukkig mee ben, omdat we. En mij ook zeker twee punten hebben weggegeven. Op meer verdienen. Na het ontslag van Pastoor is Ron de grote interimtrainer in Nijmegen. Hij heeft geprobeerd met persoonlijke gesprekken de boel weer op de rails te krijgen. Ze moeten vrij in de hoofd zijn. En uh, niet, niet denken van uh, zullen we winnen of verliezen. Nee, gewoon voetballen en uh, kijken wat waar, waar, waar, waar eindigt. De enige echte veldcall van vanavond kwam van rkc spits Joachim. Trainer Erwin Koeman over zijn hardwerkende aanvallen. Ja, maar uh, als je iets minder werkt en slimmer bent. Dan ga je nog meer maken. Maar hij wil heel erg hard werken. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar ja, hij moest zich meer focussen op de 16. En hij moet gewoon een bal uh, aannemen, terugkaatsen. En dan zich weer uh, melden in de 16. En daar moet hij zijn. En uh, ik ben heel blij dat hij scoorde. Een schitterende goal. Uh, hij had weinig zelfvertrouwen. Maar ik hoop dat dit, uh, door dit voorval dat het weer goed is. Ado ah, Den Haag tegen Roda enigde 0-4 na 0-2 ruststand. Luiks en Dijkhuizen scoorden voor rust, en Donald na rust. Op papier was het een makkelijke avond voor Roda. In de praktijk ook, volgens trainer Ruud Brood. Ja, zeker in grote delen van de wedstrijd wel. Vond ik zelfs dat we nog uh, verkeerde keuzes maakten. Onnodig buitenspel liepen of uh, ja, moeilijke bal. Maar ik denk dat we op het juiste moment scoorden. Maar we hebben ook, uh, denk wel, aardig wat kansen laten liggen. Een van de doelpuntenmakers bij Roda was Hagenaar Henk Dijkhuis. Het was een gekke avond voor hem. Ja, dat is bizar. Mijn eerste, mijn eerste ja, betaald voetbalcall. En die maakt dan uitgereken tegen Den Haag. Dat is wel mooi eigenlijk om mee te maken. Een paar vrienden van mij staan ook op Midden-Noord. Maar ja, ik denk dat ik het uh, wel lastig gaat krijgen. <laughs>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 10 uit 4, dan Twente 7 uit 3. En Ajax heeft 7 uit 4. En er zijn meer ploegen met 7 uit 4. Herenveen bijvoorbeeld. En uh, ook Roda heeft 7 uit 4. Uh, we gaan even terug naar uh, eerder op de avond. Want toen won Pax Zwolle dus met 2-0 van Cambuur. Napraten doen we met de trainer van Cambuur, Dwight Lodewegens. Dwight Lodewegens, jullie hielden het lang vol, maar niet lang genoeg. Nee, je moet het eigenlijk 90-plus minuten volhouden. Hè? Ik vind ook dat het... Uh... Ja, we hebben het natuurlijk fases moeilijk gehad in de eerste helft. Net eigenlijk dat we eigenlijk controle een beetje op de wedstrijd kregen in de tweede helft. En dat we ons beter voelden, kwam die 1-0, uh, die 1-0-viel. Ik heb gehoord dat het de hensbal was, dat weet ik niet. Maar het was wel jammer dat dat gebeurde op dat moment, ja, voor ons. Wat was uh, je plan eigenlijk voor de wedstrijd? Nou, wij wilden in ieder geval uh, fris van de leven spelen. We wilden niet uh, alleen maar in die 16 gaan hangen. En door het spel van uh, Pax Volle, waar overigens een hele goede ploeg is... Die, uh, daar word je wel eens toe gedwongen. Maar als het aan ons lag, willen we dat zo, uh, zo ver mogelijk op het veld doen. Uh, en dat hielden we ook wel, uh, wel heel erg lang vol, vind ik. Konden ze op sommige momenten net niet pijn genoeg doen. Hè? Dat we net, net, net door konden drukken. Maar uh, we zaten wel de hele wedstrijd re redelijk in de wedstrijd. Zom, terwijl zom het wel de betere ploeg was. Maar uh, we waren erbij. Je was erbij tegen de koploper in de Eredivisie, divisie, Zolle. Ja, geweldig hè. Die zijn natuurlijk al een aantal jaren bezig hier met, uh, met, met, met voetbal. En als je ziet hoe ze dat doen op het veld, ja, dat, is echt, uh, dat is hartstikke mooi wat ze hier neergezet hebben. Prachtig. Is het voorbeeld voor jullie? Want zij promoveerden natuurlijk afgelopen jaar ook pas. Ja, nou, wij zijn Cambuur. Wij zijn Geel Blauw. Wij, uh, wij, wij, wij een Leeuwarden. We vinden wel mooi hoe ze dat gedaan hebben. Ik heb hier ook een beetje een verleden liggen. En uh, dan wordt dat al gauw gezegd. Maar uh, ja, ik vind, ik vind wel dat het zo moet. Ja. Dat is wel de manier. Jullie gaan prima. Die vier punten heb je, heb je binnen. Zit je een beetje op je schema? Ja, ik weet niet wat de overige uitslagen zijn. Het gaat. Uh, resultaten die komen ergens vandaan. Maar, maar, maar je, je moet ook gewoon goed gaan voetballen. En als wij zo door blijven gaan. Dan voorzie, ik, uh, dan voorzie ik dat het allemaal wel goed komt. En dat zei Dwight Lodeweges, de trainer van Cambuur. naar de 2-0 nederlaag tegen Pex Zwolle. De nieuwe koploper. En dus uh, gaan we praten met de trainer van die koploper, Ron Jans. Uh, was het in de kleedkamer net. Nou, het was wel vrolijk, uh, moet ik zeggen, maar dat, uh, dat is begrijpelijk, uh, lijkt me. Ja, want iedereen realiseert zich dat koplopers zijn in de Eredivisie dit weekend. Ja, dat wordt wel even wennen voor allemaal. Uh, en uh, ja, ik, heb, ik heb dan weer zoiets als een trainer van... Uh, ja, we moeten niet te veel naar de stand kijken, maar gewoon uh, naar hoe we spelen... en uh, wat de volgende wedstrijd is, maar uh, we mogen er nou wel even van genieten. neem aan dat het eigenlijk voor jou toch in je carrière... ook de eerste keer is dat je koploper bent, of niet? weet ik eigenlijk niet. Nou, dan moet je de boeken wel even nakijken. Want zeg maar. het, is, het is eerder gebeurd. Volgens mij begonnen gewoon een keer na zes wedstrijden. Dus het zou mooi zijn, na zes wedstrijden... dat hebben we uit Ajax ook gehad, dat we nog bovenaan zouden staan. Maar we moeten echt... Uh, ja, kijk, het is, het is geweldig. En uh, ik vind dat vanavond was tegen een heel fris van de leven spelend het kwam je best, best lastig. Maar het was wel weer een verdiende overwinning, vond ik. En, dus, dus we hebben geen punt gestolen. Dus je moet er ook van genieten. Maar je moet nou eigenlijk wennen aan het feit dat, uh, ja, dat, je, dat je daar staat... En, uh, nou ja, dat zien we volgende week wel weer. Het was misschien een heel klein beetje gestolen. Ik dacht dat het hens was van Fernandes. Dacht jij dat niet? Dat uh, heb ik natuurlijk uh, niet gezien. Want daar zit ik, nee, ik heb het ook echt niet gezien hoor. Maar uh, ik vind dit geen gestolen overwinning. Want uh, pas in de slotfase hebben zij uh, ja, een keer een schot op de voeten van Bejois. En op het laatste een hele rare bal die naast werd gekopt. En we hadden het even moeilijk toen we met negen man uh, kwamen te staan. Maar, uh, voor de rest hebben we wel uh, heel moeilijk kunnen creëren. Maar we hebben veel meer gecreëerd en toch wel meer het initiatief gehad. Eerst helft ging inderdaad wat, wat moeizaam. Heeft het dan toch te maken, iedereen zal zeggen van niet... maar toch te maken dat er iets meer druk komt als je drie keer wint? Want dat was wat nerveuzig. Ik zag jou ook een paar keer gebaren van doe nou rustig aan. Nou ja, ik heb in de rust ook gezegd, we moeten wat meer met de verstand voetballen. Want uh, er zat een heel hoog tempo in. En ja, zij loerden er steeds uh, op om, om zeg maar, vooruit te dekken en door te dekken. Ze waren niet bang om uh, één tegen 1 te spelen. En dat is ook de reden dat ik uh, aan ja, de rust heb gewisseld. Uh, niet omdat iemand slecht speelt, maar dat ik weer diepte gewoon uh, wilde hebben. Achter hun verdedigers. En nou, ik weet niet, dat, dat is volgens mij niet doorslaggevend geweest. Maar uh, ja, daar hadden we de eerste wel wat, uh, wat moeite mee. Nou ja, doorslaggevend. Je hebt wel een supersub hè? Fernandes drie keer ingevallen, drie keer een goal. Wat moet je daar nou mee? Ja, nou, ik zei net schertsend tegen hem. Want hij heeft echt heel moeilijk met zijn rol, maar dat doet hij met, met verven. Dus ik zei, super sub. ik wil geen super sub zijn. En eh, hij wil in die basis gewoon, eh, gewoon starten. Maar als hij zo doorgaat, dan kan dat misschien wel een keer gaan gebeuren. Rond Jans was dat, de trainer van de nieuwe koploper Pax Wolle. Want ik noem nog een keer de stand bovenin. Pax Wolle, 12 uit 4, 2 PSV, 10 uit 4, 3 FC Twente, 7 uit 3. En de vierde plaats, Ajax, Roda en Veen met 7 uit 4. En dan onderin, 15e eh, en 16e, NAC en Utrecht, 1 uit 3. 17e is NEC, 1 uit 4. En 18e, Feyenoord, 0 uit 3. Maar ja, Feyenoord speelt morgen nog uit, eh, nee, thuis tegen NAC om half drie... Om half drie is er ook Vitesse FC Twente. Om half één is er al Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. En om half vijf, de late wedstrijd, gaat tussen FC Utrecht en AZ. Het einde van deze NOS langs de lijn. De volgende is morgenmiddag alweer. Twee uur, Henry Schut en Hugo, Hugo Borst. En het komende uur kunt u nog luisteren naar Met Het Oog Op Morgen. Max van Wezel zit dan hier, achter de microfoon. Nog een prettige avond. ...gaat fors snijden in de buitenlandse posten van Nederland. Diplomaten moeten met minder man sneller opereren. Maar wat betekent dat, diplomatie 3.0? Arthur Dokters van Leeuwen onderzocht onze nieuwe rol over de grens. Een uur lang is hij de gast in Bureau Buitenland. Morgenavond tussen 7 en 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.